Nu, Alternative FM.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 Dus wat, dat wordt echt sample-sample werk. Uh, maar zeker geen vocaal. Het is vooral instrumentaal. Ja. Um, dus eigenlijk vooral, eigenlijk gewoon, dus 99,9% is instrumentaal. En um, ja, wat we doen is, we maken eigenlijk een beetje melodische techno. Of progressive house. Dat is eigenlijk een beetje het subgenre waarin we zitten. Ja. Um, alleen, wij zijn ook daarin toch een vreemde eend. Want we maken het wat experimenteeler. En dat komt door Chris.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 Uh, ja, voor dus hebben we twee shows in juni. Uh, dat zijn twee keer een festival. Eén keer is een Slim Fest. Dat is vanuit een platform dat heet Slim Radio. En dat organiseert wel hele gekke feestjes. Ja. In Amsterdam. Uh, in Amsterdam. Mm. Uh, en het tweede is Festival De Fusie. Dat is in Leiden. En dat daar vooral... komen ook artiesten. Dat is, thuiswedstrijd, dus dat is een thuiswedstrijd. Dat is thuiswedstrijd. Ja. is altijd leuk. Uh, uh, ja. En dan hebben we nog ergens, ergens in oktober... Een of andere...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 The tide up from the lake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 Sinds gisteren is de gemeentelijke opvang voor gevluchte Oekraïners niet meer automatisch gratis. Die een inkomen heeft, moet een bijdrage van zo'n 100 euro per maand betalen voor water en elektriciteit. En als er in de opvang wordt gekookt, tot 240 euro. Er zijn zo'n 120.000 Oekraïners in Nederland. Ruim de helft van hen heeft een baan. Toch heeft een aanzienlijk deel van hen geldgebrek, bleek vorig jaar uit onderzoek. Ondanks een inkomen wordt er gevreesd dat de Oekraïners niet rond kunnen komen. De man in de ontplofte Tesla Cybertruck in Las Vegas was voor de explosie in zijn hoofd geschoten. De politie denkt dat hij dat zelf heeft gedaan. Op de vloer van de auto lag een handvuurwapen. In de truck lagen vuurwerkbommen en flessen campinggas. Die explodeerden voor de deur van het Trump Hotel in Las Vegas. De man was een Amerikaanse militair. De truck had hij gehuurd. De explosie op Nieuwjaarsdag heeft volgens de Amerikaanse autoriteiten... niets te maken met de aanslag in New Orleans, een paar uur eerder. De Oekraïnse autoriteiten zijn een strafrechtelijk onderzoek gestart naar desertie binnen een legereenheid. De brigade van 4500 man is deels in Frankrijk getraind en opgeleid. Maar 1700 militairen zouden zijn gevlucht zonder te hebben gevochten aan het front in Oekraïne. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, radio en internet. ZFM. Met nu Nashville.